zes uur. Dit is Radio 1 met Renze Klamer. Wie wordt uitgeroepen tot de Engel van 2013? Dat zometeen in Dit is de Dag, maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Vorig jaar zijn ruim 150.000 mensen een eigen bedrijf begonnen. Dat is een stijging van 13% ten opzichte van 2012, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Het grootste deel van de starters, 63%, ging aan de slag in de dienstensector. In de bouwsector was het aantal starters 9% tegen 20% vijf jaar geleden. Bijna alle starters zijn ZZP'er. De Kamer van Koophandel zegt dat mede door de crisis meer mensen een bedrijfje beginnen. Die zien geen mogelijkheden meer om snel aan een andere baan te komen. En die kiezen voor zichzelf. Al dan niet gedwongen of door anderen verteld van dat moet je gaan doen. De politie heeft in Rotterdam vier jongeren opgepakt... die verdacht worden van het opblazen van een parkeerautomaat met vuurwerk. Dat gebeurde met Oud en Nieuw. Eén jongen raakte daarbij zwaar gewond. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De vier verdachten zijn twee broers, een meisje en een jongen. De politie vermoedt dat een van de jongeren het vuurwerk heeft aangestoken en onderzoekt nog wat de rol van de anderen is geweest. De burgemeester van Veen is bedreigd. Bij Omroep Brabant is een anonieme dreigbrief binnengekomen... gericht aan burgemeester Naterop van Aalburg... waar ook het dorp Veen onder valt. Aanleiding is de arrestatie van ruim 100 jongeren op 30 december. Ze zouden politie en brandweer hebben belaagd. De jongeren werden enkele dagen vastgehouden. Omroep Brabant-verslaggever Joachim van Maren... over wat er in die brief staat. Kijk alvast naar een andere gemeente en wees op je hoede... want lang zul je het hier niet meer maken... Uh, want een gewaarschuwd mens, puntje, puntje, puntje, puntje. Het is allemaal een beetje in die diep Minister Kamp van Economische Zaken kan niets doen... voor de failliete aluminiumfabriek Aldel in delft -Zijl. Dat heeft hij gezegd tijdens een gesprek met de OR... en vertegenwoordigers van de vakbonden. Volgens Kamp zijn alle opties afgelopen anderhalf jaar onderzocht... en heeft Aldel de hulp gekregen die het ministerie kon bieden. Aldel belandde in de rode cijfers door onder meer... de grote prijsverschillen voor energie tussen Nederland en Duitsland. De Chinese overheid heeft ruim zes ton aan ivoren voorwerpen vernietigd. De actie was een statement tegen de illegale ivoorhandel. De beeldjes en ornamenten werden in grote vernietigingsmachines gestopt. En olifantslachtanden die te groot waren moesten eerst worden doorgezaagd. Volgens Peking is de zes ton slechts een klein deel van het ivoor dat in China wordt verhandeld. Hoeveel ivoor er jaarlijks China inkomt is niet bekend. Het International Fund for Animal Welfare schat dat vorig jaar 35.000 olifanten door stropers zijn gedood. Een kilo ivoor levert op de zwarte markt zo'n 1500 euro op. Homo's in Utah kunnen op dit moment toch niet trouwen. De Amerikaanse Hoge Raad heeft een streep gezet... door het homohuwelijk in de staat. Het huwelijk in Utah is verboden. En daartegen loopt een hoger beroep. Vorige maand bepaalde een rechter dat homo's wel kunnen trouwen... zolang dat beroep loopt. Maar de Hoge Raad is het daar niet mee eens. De organisatie van de koningspelen wil de sportdag dit jaar nog groter maken dan vorig jaar. Vanaf vandaag kunnen basisscholen zich weer inschrijven voor het evenement... dat vorig jaar voor het eerst werd gehouden bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De organisatie hoopt in 2014 een wereldrecord te boeken... door alle schoolkinderen tegelijk te laten dansen. Vorig jaar deed 80 van de basisscholen mee... en de koningspelen zijn op vrijdag 25 april. De warmte vandaag heeft records gebroken. In de beeld was het 14,5 graad. En dat is nog niet eerder gemeten sinds het begin van de registratie in 1901. De hoge temperaturen komen vooral door de aanvoer van zachte lucht. De zon hier heeft er niet veel invloed op. Ja, dat het weer. Een aantal stevige buien. Vrij veel wind. Vanavond is het 10 graden. Morgen en woensdag overdag droog met wat zon en een graad of 11. En s'nachts regent het. Waar staat het vast op de weg? Dat hoort u van John Sahoka van de ANWB. Nou, op 13 plaatsen. De avondspits valt erg mee. 43 kilometer in totaal. Er zijn wel veel ongelukken gebeurd. Ondermiddel de A2 Eindhoven naar Maastricht. Bij Knopent de Er staat 3 kilometer. En daar is de linkerreis ook dicht. Lang is de file op de A7 aan ongeluk richting Hoorn. Daar staat 8 kilometer file tussen Knopent, Sandam en Pumrent. Bij Pumrent is de linkerreis ook dicht. A15 richting Europort. Bij Spijkenisse 3 kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. Dan de A16 Rotterdam naar Reda bij knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. Daar is de linkerijs ook dicht. Op de A28 richting Assen bij Haren 4 kilometer. En op de A35 Almelo richting Enschede bestaat er een ongeluk. Tussen knooppunt Buren en industrietrein Tentenkanaal 4 kilometer. Zometeen in dit is de dag een pleidooi voor afschaffing van de CITO-toets. Daar gaat de schoenendoos vol bonnetjes. En daar de btw-aangifte. Zet ook uw bedrijf in de cloud en werk slimmer samen met uw accountant. Het kan met Exact Online. Ondernemen in de cloud. Al vanaf 29 euro per maand. Kijk voor meer informatie op exactonline.nl Wanneer ontvangt u AOW jaaropgave? Uh, ik schat in mei? Geen flauw idee. Zeker weten? Nee. <laughs> Dankzij de Sociale Verzekeringsbank weet u het zeker...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 Met Renze Klamer. Gaan onze mannen en vrouwen nou wel of niet met deugdelijke gevechtspakken naar Mali? We vragen het zometeen aan de commandant die leiding geeft aan onze Mali-missie. Commodore Theo van Ten Haaf. De nieuwe cv voorzitter Maurice Limmen heeft zijn eerste werkdag erop zitten. En hij vertelt zometeen hoe dat hem is bevallen. Commentator Frank Bosman is blij met een actie van schooldirecteuren... om de CITO-toets af te schaffen. En ik, mijn naam is Renze Klamer, zit op deze plek... omdat collega Thijs van der Brink de komende drie weken Knevel en van der Brink presenteert op televisie. Oh, op Schiphol vertrekken vandaag de eerste militairen naar Mali. Ze gaan het kamp voor de Nederlanders opbouwen. Het is niet de eerste keer dat we ergens nieuw binnenkomen. Dus het is alleen maar een uitdaging in plaats van een probleem. De missie is bedoeld om een eind aan het geweld en de terreur in het land te maken. Militaire kwartiermakers naar Mali zijn vanmiddag vertrokken. Ze zijn uitgezwaaid door Commodore Theo van Haft. U bent de verantwoordelijke commandant voor onze missie... naar deze Noord-Afrikaanse woestijnstaat. Heeft u een beetje een pep talk moeten houden? Stonden ze met knikkende knietjes of hadden ze er wel zin in dit avontuur? Nee, de mensen die ik vanmorgen uitzwaaide... die hadden wel degelijk uh, zin in het avontuur. Ja. En eigenlijk is dat ook wel logisch. Want als je bijvoorbeeld als genist bij de krijgsmacht komt... dan is je taak om bijvoorbeeld dit te doen wat ze nu gaan doen. Kampen op te bouwen waar Nederlandse militairen kunnen verblijven. Dus ja, die mensen die gaan het werk doen... waar ze ook voor bij Defensie zijn gekomen, wat ze graag doen. Een droom die uitkomt? Nou ja, een droom die uitkomt. Ze zijn gewoon goed gemotiveerd. Het zijn ook uh, ervaren vaklieden. Ze hebben het meerdere missies gedaan. We hebben bijvoorbeeld in Irak, Afghanistan hebben ze ook dergelijke kampen opgebouwd. Ja. En voor hun ligt de uitdaging hier. Ze moeten het weer letterlijk opbouwen uit niets. Als ja. je nu kijkt in Mali, de stukken terrein waar het Nederlandse kamp komt, bijvoorbeeld in Gao. Ja, dat is gewoon echt een braakliggend stuk woestijn met hier en daar een doorboomtje. En dat, uh, dat is het. Dus uh, alles moet vanaf het begin af aan opgebouwd worden. En dat is voor die mensen natuurlijk... Uh, in die Zijn uh, goed om te doen, uh, daar, daar kijken ze wel naar uit. Ze maken het ook klaar voor de missie voor de rest van de militairen die in maart komen. We sturen dus als land weer militair op missie. Kunnen we dan zeggen dat Nederland vanaf vandaag weer in oorlog is? Nee, dat is uh, totaal niet het uh, geval. Het is toch een, wel een strijd tegen moslim-extremisme? Nee, ook niet. Want uh, kijk, wat in Mali is gebeurd, is het volgende: het land is vorig jaar even op zijn gat gevallen. In het noorden van het land is het staatsgezag weggevallen. Ja. Daar zag je ogenblikkelijk, toen dat machtsvacuüm er was... dat daar ook jihadistische groeperingen weer kwamen. Die er al wel, wel zaten, toch? Ja, maar die kregen nu veel meer uh, daarvoor het zeggen. En uh, we zagen meteen de uitwassen daarvan ook. Er de sharia ingevoerd, uh, vrouwenrechten werden weer uh, vertrapt... Ja. Uh, cultuurgoederen die uh, vernield zijn. De beelden uit Timbuktu bijvoorbeeld, uh, eeuwenoude moskeeën... en uh, graven die er werden vernield... Ja, ja. En daar en, moet ja, wat aan gebeuren. Ja, kijk, wat, wat toen is gebeurd... is de Fransen hebben daar ook ingegrepen met operaties herval. Hè, dus wat ik zeg, het land is even op zijn gat gevallen. Maar ja. uh, die, de, is, de zaak is weer hersteld. En uh, het voordeel daarvan is dat zeg maar, al die kwalijke zaken... zoals terrorisme, de dingen die ik net heb opgenoemd... niet geworteld zijn. Nee. En de hoofd, het hoofddoel van de MINUSMA-missie is dus weer het herstel van het staatsgezag in Mali. Om daar de Malinese regering bij te helpen. Duidelijk. Het beschermen van de burgerbevolking. En zo stabiliteit en veiligheid weer voor de lange termijn te brengen. Commentator Frank Bosman, heb jij vertrouwen in onze aanwezigheid in Mali, kort? Nou ja, ik, ik denk dat het op zich goed is dat we laten zien dat we nog mee kunnen tellen. Maar mijn vraag is eigenlijk, voelt, voelen de militairen zich geen speelbal van de politiek? Zal sommige critici zeggen dat dit alleen maar bedoeld is om Nederland weer in de geest. 20 of iets dergelijks te krijgen. Zijn militairen geen speelbal wat dat betreft? Dat vind ik een mooie vraag om even te parkeren en zometeen na half 7 te behandelen, want dan horen we nog meer van deze Commodore Theo van Zo Zometeen meer. Voor het 7e achter volgende jaar kiezen de ChristenUnie jongeren de engel van het jaar. Maarten van Ooijen, van Perspectief, zullen we Tromgeroffel starten, want jij gaat onthullen wie het gaat worden, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Oké, nou dan komen ze dan door de pauke, momentje. Ja, zeg het maar. Wie is het geworden? De Engel van het Jaar 2013 is geworden Meerte Hilkens. Myrthe Hilkens, voormalig Tweede Kamerlid PvdA. Zo is dat, ja. Waarom is zij de Engel van het Jaar voor jullie? Zij is de Engel van het Jaar omdat ze enorm veel passie en strijd heeft getoond in haar, in haar Kameroptreden rondom prostitutie. Okay. En ze heeft daar echt uh, geprobeerd de mensenhandel uh, in de prostitutie aan te pakken En dat is voor ons de belangrijkste reden geweest om haar uh, deze prijs toe te kennen. Ja, en is dat niet een klein beetje een makkelijke keuze? Want dat heeft stuk natuurlijk mede te danken aan het reisje naar Zweden... met ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers. Ja, we hebben in het lang gedacht over zo'n... Uh, wie, wie wordt er nou dit jaar en er zijn meerdere mensen de revue gepasseerd. Maar we hebben gezegd ja, als het nou echt gaat om echt, echt authentieke christelijke idealen... Hè, die, die direct... Zeg maar, uh, Leidend zijn voor onze christelijke principes, dan is dit zo ja, objectief, zeg maar, uh, duidelijk dat we hebben gezegd, ja, meer te, daar kunnen we gewoon niet omheen. Dus nee. meest terechte winnaar is van de prijs. Zo je, doen je kunt niet winnen even voor duidelijkheid als je binnen een christelijke partij zit, hè? Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee. Uh, je moet, uh, we hebben de criteria opgesteld dat je uh, de vertegenwoordiger moet zijn van een niet-christelijke politieke partij, dus niet van het CDA, de SCP of de ChristenUnie. Maar ze zitten niet meer bij de PvdA. Ze, nou ja, ze is natuurlijk niet meer in de Kamerfractie actief. Alleen het Hoog gaat over het hele jaar 2013. Okay. Um, en uh, in 2013 is ze wel degelijk lid geweest van de Partij van de Arbeid. Ja. Ja. Waarom, uh, waarom kunnen we die uh, leden van die christelijke partij trouwens geen engel van het jaar worden? Zijn het geen engeltjes bij de ChristenUnie of de SGP? Uh, dat zijn zeker engelen. Alleen het idee achter deze prijs is dat wij uh, laten zien eigenlijk dat de christelijke idealen van de ChristenUnie of breder, dat die ook veel breder leven in hun samenleving dan alleen bij christenen. Ja. Dat is het idee. Dus dan willen we ook echt nou ja, verder wegkijken. We hebben winnaars gehad van allerlei politieke partijen. En jullie hebben het al, we al veel meer vaker hebben gedaan. En ik weet dat bijvoorbeeld... Uh, uh, nou ja, in, we zijn begonnen ooit in 2005. En toen hebben we uh, een VVD'er, namelijk Hans Wiegel... de prijs gegeven, omdat hij zich druk maakte... over vrijheid voor onderwijs. Ja. Weet je wel, we hebben een keer Jap Cohen gehad... als burgemeester van Amsterdam, Fleur Aangema zelfs. En daarmee laten we eigenlijk zien... Ja. hoe breed eh, ja, christelijke idealen eigenlijk leven in de samenleving. Dat kunnen allemaal engelen zijn? Dat kunnen allemaal engelen zijn, mits ze zich met de goede thema's... en op een goede manier daarmee bezighouden. Ja, dat kan dat. Mooi. Ik zie dat we proberen om te Hilkens te bereiken. Ik weet niet of, of dat nou gelukt is. Kijk even... Ja, ze hangt. te Hilkens, goedemiddag of goede avond. Goede avond. Vanuit de gefeliciteerd, de ke ja, kerstverse engel van het jaar. Ja. Had hij die ja. zien aankomen? Nee, helemaal niet. En ik herken me een beetje in jouw... Uh, althans, als ik je vraagstelling mag interpreteren als een um, vertwijfeling... dan herken ik me daarin. <lacht> Leg uit. <lacht> nou ja, omdat ik... ik uh, uh, A, ah, ik ben geen Kamerlid meer... dus je zou kunnen zeggen dat ik nu juist gefaald heb... in uh, wat uiteindelijk de bedoeling was. Namelijk een hele termijn uh, verantwoordelijkheid nemen... Uh, voor de dossiers die onder mijn uh, auspiciën uh, vielen. Dus mensenhandel en prostitutie onder andere. Ja. Maar ik vond het ook heel eervol, ja. Maar zegt ja. u nu eigenlijk een beetje, ik geef hem terug, die titel? Nee, nou, ik ga vanavond gewoon naar Amersfoort om hem te ontvangen. En ik ben er heel dankbaar voor. En ik ben uh, er overigens ook gerust op dat mensen als Gert-Jan Segers... maar ook mijn opvolgster Marit Rebel... Uh, heel erg uh, betrokken zullen blijven bij het probleem van mensenhandel... Ja. en van onderdrukking in de prostitutie. Ja. Ja. Maar ik wilde daarmee alleen maar aangeven dat ik... Um, nou ja, dat het een mixed feeling is. dus enerzijds heel veel um, eer en dank je daarvoor. En anderzijds denk je, ja, maar ja, ik ben geen Kamerlid meer. Okay. Dus Met gemengde voelers uh, neem je hem in ontvangst. Ja. En heb je al een nieuw ja. politiek onderdak gevonden... nadat je uit de PvdA-fractie bent gestapt? Nou, ik, ik, ik hoop ook op het dossier van mensenhandel in de toekomst nog van water te kunnen zijn. Op welke manier, daar zal ik naar nou moeten zoeken. Maar ik ben vooralsnog uh, druk bezig met het schrijven van een boek over die andere kwetsbare groep. Uh, namelijk de asielzoekers illegalen uh, illegale. In dit geval uh, een boek over Alexander Dolmatov, ja. De Russische mensenrechtenactivist die bij ons in het cel terecht kwam en daar zelfmoord pleegde. Mm -hmm. Dus daar heb ik nu um, al mijn ziel en zaligheid in liggen. Oké, okay, daar ben je de komende tijd druk mee. Dankjewel Meert. Ja. Hilkens en ook Maarten van Ooyen van de ChristenUnie Jongeren. De dag van Margie. Een voetballer van Vitesse is thuisgebleven van een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten. Ik struikel erover omdat hij het land niet inkomt vanwege zijn Israëlische nationaliteit. Vitesse heeft zich de woede op de hals gehaald van CDA en PVV-kamerleden, die vinden dat de club gezwicht is voor Jodenhaat. Collega Margie Fix is aangeschoven. Welkom. Dank je, dank je. Bij jou riep dit nieuwsfeit ook nog hele andere vragen op. Welke? Ja, ik dacht dus dat het iets van het verleden was... toen er inderdaad niet-Jood-verklaringen werden afgegeven. Dat, uh, dat hield in dat Arabische landen verklaringen eisten van bedrijven... bijvoorbeeld in Nederland met werknemers die er aan de slag gingen. Dat ze dus niet-Joods waren. Nou, Dat is ondertussen allang verboden door de Nederlandse regering... Um, ik dacht, wat is nou het verschil tussen die niet-jood-verklaringen van destijds en dat wat er nu gebeurt? Uh, ik dacht, ik bel allereerst eens even met voormalig PVV-Tweede Kamerlid Wim Kortenhoeven, uh, nu ook lobbyist ten behoeve van Israël. Nou, er is eigenlijk helemaal geen verschil. Ik zie uh, de politiek van, uh, van boycott hier uh, gericht zijn op het joodse karakter van de staat Israël. We hebben het over een joodse voetballer uit de joodse staat Israël. En het feit dat het om de joodse staat Israël gaat, is de reden waarom die boycott bestaat. Dus ik, uh, ik zie geen verschil tussen een niet-Jood-verklaring... en het feit dat deze voetballer geen visum krijgt om te trainen in uh, de Emiraten. E e het is een schande. Wordt u een beetje boos als u dit soort berichten? hoort? Ik ben best boos over, ja. Ik hoor het. Hoort u dat? Ja. En ik, maar ik ben boos nog op de KNVB, op, op Abu Dhabi... of uh, welke andere landen hier ook bij betrokken zijn in de Emiraten. Uh, de KNVB maakt zich hiervan af. af. Is een laffe daad. Ja, nou is Vitesse dus een voetbalclub, mm -hmm. as we know. Uh, maar natuurlijk ook gewoon een bedrijf. Ik vroeg me af, hoeveel bedrijven krijgen hier nou mee te maken in Nederland? Nou, bellen, bellen, uh, collega's bellen. Alle bedrijven uh, heb jij even afgebeeld. Uh, ik heb echt werkelijk alle bedrijven in Nederland gehad. En ik ja. kreeg niets boven tafel. Nou, wat me wel opviel, ze weten het niet of ze willen het niet weten. In ieder geval willen ze er niet heel graag over praten... Uh, het is dus in ieder geval iets wat niet snel naar buiten wordt gebracht. Ik denk dat Vitesse ook helemaal niet zo blij is met dit nieuws. Mm -hmm. uh, maar hoe uniek is het nou wat hier gebeurt? Volgens Robert van der Roer, voormalig diplomatiek redacteur van NRC... is het helemaal niet zo uniek. Het overkwam namelijk veel meer Nederlanders. Nou ja, kijk, de regeringen hebben natuurlijk... een heel reservoir aan mogelijkheden... Om burgers om wat voor reden dan ook uh, buiten de landsgrenzen te houden. Kijk maar eens even naar hoe onze eigen Geert Wilders uh, door Turkije en Groot-Brittannië uh, toegang uh, geweigerd is. En je kunt daar van alles voor aanvoeren. De openbare orde. En nou, in dit geval wordt daar gewoon uh, de nationaliteit voor aangevoerd. Ik begreep dat een tijdje terug. er is wel een complete Israëlische schaakploeg is geweest. daar in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Dus het kan wel. Ja. Maar schakers die kunnen vier, vijf stappen zetten, vooruitdenken. En misschien voetballers niet. Ja. <lacht> Mooi antwoord. Wel, wel een beetje jammer hè. Maar um, als laatste dacht ik, ja, we hebben het over die Arabische uh, landen. Maar hoe zit het nou eigenlijk met de toegang tot Israël? Uh, kan je daar geweigerd worden op grond van je nationaliteit? Onze collega en EO-presentator uh, Kiva Alous, is van Palestijnse afkomst. Als hij nou naar Israël reist, komt hij er dan in? Uh, ja, dan kom ik erin. Ik heb een Nederlands paspoort en uh, dat is maar goed ook. Uh, maar uh, mijn geboorteplaats staat er ook in. Ik ben geboren op de Westelijke Jordaanhoever in de stad Nabloes. En uh, dat uh, zal ik weten ook als ik daar aankom. Dus Wat? ik kom er wel in, maar uh, nooit gemakkelijk. Altijd met een heleboel gedoe. Uh, al mijn uh, medereizigers moeten altijd op me wachten. En ik word uh, van voor en achter ondervraagd. En altijd er nog ingekomen. Altijd de, go de goede antwoorden gegeven, blijkbaar. <laughs> ja, kennelijk, kennelijk wel. Ja, hij komt er wel in. De Israëlische ambassade heeft een uur geleden ook een verklaring uitgebracht... waarin het besluit van Vitesse om de Israëlische speler thuis te laten... triest wordt genoemd. Straks commentator Frank Bosman, wiens dochter in groep 8 zit. En als vader schaamt hij zich... of schaamt, schaart hij zich moet ik zeggen... in de groeiende groep tegenstanders van de CITO-toets. Our Day Will Come van Amy Winehouse. Oh Dit was de dag van opvallend dierennieuws. Zoals de presentatie van een nieuw paardenpetmiddel... waarmee string, spring- en rempaarden sneller bijkomen van hun inspanning. Maar het is beslist geen doping, benadrukt bedenker Roald van der Vliet. Het is uh, 100% dopingvrij. En doping zijn uh, verboden producten. En ik wil benadrukken dat geen enkel bestanddeel van Healthy Horse Hydration... enige link heeft met doping. En dit was de dag waarop een dode poes de politie van Amersfoort op het verkeerde been zette. Vanochtend werd gemeld dat het gruwelijk verminkte dier gedood was door vuurwerk... maar in de loop van de dag trok de politie het bericht in. De dode kat was slachtoffer van een auto en dus niet van dierenmishandeling. Inmiddels was bij de regionale omroep een ernstig gesprek gevoerd over deze zaak. Het ging echt om een, nou ja, een gruwelijke moord eigenlijk. Ja, een aanslag. Ja, met een vuurwerkbom in een regenput gegooid en opgeblazen. Dit was ook de dag waarop voor de tweede keer in een paar maanden... een verzamelaar van wapens en munitie uit de Tweede Wereldoorlogse spullen kwijtraakt... omdat de politie de verzameling op het spoor kwam. In de woning in Geleen werd een groot hoeveelheid militairen aangetroffen. Mijnen. brisant mortiergranaten. Er was altijd maar aan het verzamelen. Munitie voor kanonnen. En een vliegtuigbom. Ja, hoe kan een hobby zo uit de hand lopen? Ik weet het niet. Minister Kamp van Economische Zaken heeft vandaag een gesprek gevoerd met de ondernemingsraad en de vakbonden over de vierde aluminiumfabriek Aldel in Delfcel. De uitkomst is dat de minister niets kan doen voor de Groningenfabriek. Hij vond het een teleurstellend gesprek. Ja, het was een gesprek waarbij uh, we ons allebei erg realiseerden dat het een heel verdrietig uh, onderwerp is. Het is een bedrijf wat. Uh, al vanaf de jaren 60 uh, bestaat, waar sommige mensen 30, 40 jaar uh, gewerkt hebben. En ik zeg sommige, het zijn zelfs een heleboel mensen die daar zo lang werken. Mensen die in, uh, in, in, in toch, toch zware omstandigheden een heel mooi product hebben uh, ge gedraaid... en die tot de laatste dag alles hebben gedaan om dat bedrijf aan de gang te houden. En als het dan toch eindigt in een faillissement... dan is dat in, in de allereerste plaats verdrietig voor al die werknemers en hun gezinnen. Een doorstart van Aldel behoort niet tot de mogelijkheden volgens Kamp. Nee, het faillissement is een uh, feit. En Kamp zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om het bedrijf te helpen. We hebben een drietal wettelijke regelingen veranderd. Op grond van één van die regelingen, vooruitlopend op de verandering van de wet... heb ik al in een periode van een half jaar, tussen oktober 2012 en april 2013... een bedrag van 24 miljoen aan het bedrijf overgemaakt. Die andere twee wettelijke regelingen die leiden ertoe dat de elektriciteitsprijs per jaar... met 10 miljoen euro naar beneden ging... Uh, op het laatst nog een overbruggingskrediet van 8 miljoen... verstrekt door de provincie Groningen... waar wij uh, voor 50 garant zijn gaan staan. Maar er zitten grenzen aan de hulp vanuit de politiek. Het is niet zo dat uh, de overheid dat in de plaats van een ondernemer kan treden... en dat hij uh, of het risico voor uh, te, te lage aluminiumprijzen... of voor hoge elektriciteitsprijzen... dat de overheid die risico's over kan nemen. De ondernemingsraad en de bonden willen vooral dat Kamp iets doet... aan de importheffing op goedkope Duitse stroom. Maar ook dat ziet Kamp niet zitten als wij voor het ene bedrijf een subsidie geven in elektriciteitsprijs... dat we voor het andere bedrijf in die sector het ook moeten doen. En wat we voor de ene sector doen, moeten we ook voor de andere sector doen. Dus het, het subsidiëren in elektriciteitsprijs, dat zit er niet in. Volgens zijn alle opties de afgelopen anderhalf jaar onderzocht... en heeft Aldel de hulp gekregen die het ministerie kon bieden. Zeg het maar. Vandaag met cultuurtheoloog Frank Bosman. Frank, je hebt een kind in groep 8. En dan is er bericht over het afschaffen van de cito Koren op je molen. Schiet op je heen, maar gauw dat je in je klas komt. Wat voor een advies kreeg hij mee van de basisschool? Hij kreeg een VMBO theoretisch mee. Op je klas, hè? De citatoets heeft hij eigenlijk heel slecht gemaakt. Toen viel de deur eigenlijk een beetje voor hem dicht op de school waarop hij gehoopt had. Ga de klas uit, Verdween! uit mijn ogen, weg! Je moet die citatoets uh, die of die eindtoets niet als heilig verklaren. Het is een momentopname. En het gaat erom hoe zo'n kind zich eigenlijk in de hele basisschooltijd heeft ontwikkeld. Ja, meester! En Frank vanochtend roerde zich in het dagblad Trouw een actiegroep met de naam op weg naar geweldig onderwijs. En die wilde cito afschaffen. Waarom? Nou ja, ze zijn tegen de allesbeslissende rol die de CITO-toets op dit moment krijgt. En ze zeggen eigenlijk dat de CITO-toets op dit moment... het eikpunt is van de onderwijsinspectie. Dus dat betekent dat uh, he, de, alleen de cognitieve vaardigheden worden getraind. Het gaat over taal, het gaat over rekenen. Er zijn toch veel meer dingen waar je als school uh, je kinderen mee moet geven. Wordt taal niet opgetoetst? Wie zitten er in de deze actiegroep? Het is een uh, GZ-psycholoog, Riet Brok. En tien schooldirecteuren verspreid over het land. En ze maken zich onder andere zorgen over het feit... dat er een uh, aantal kinderen buiten de boot vallen. Want de slecht presterende kinderen... die worden door scholen natuurlijk liever geweerd... want het is slecht voor een gemiddelde schietoscore... waarop basis waarvan de ouders natuurlijk hun basisschool weer gaan kiezen. En iedereen komen gaan roepen... ja, maar het is een momentopname... het is één van de instrumenten waarmee een middelbare schoolkeuze gemaakt wordt. Maar uiteindelijk, wij weten dat... als er in Nederland iets in grafiekjes gezet wordt... als er iets in cijfers gegoten wordt... gaan mensen zich daarop richten. En dan, ja, dan leg je toch een onevenredig grote druk op één moment. Je legt de school een hele grote druk. Die moeten presteren, hoogsgemetting... De hebben. Je legt de ouders een hoge druk op. Die moeten hun kind klaarstomen voor dat ene moment. Je legt een enorme druk op dat kind zelf. Die moet op dat ene moment scoren. Dat kind weet het ook. Want zelfs als je het er niet over hebt thuis. Ik heb het er thuis liefst zo min mogelijk over om die druk niet te verhogen. Want je hebt schoolgaande kinderen. Ja, precies. Die ja. Hopelijk nou niet zitten te luisteren. Anders weten ze het alsnog. Maar die <lacht> weten natuurlijk wat voor, wat voor een druk daar waar nou op Waar merk je, je dat van aan? Nou ja, je merkt wel dat. Je merkt gewoon aan haar... en ik merk ook aan vriendinnetjes die thuis komen spelen... dat die kinderen daar zenuwachtig voor zijn. Dat ze er onderling over praten. Dat ze heel goed beseffen, als ik nu een vmbo krijg, we hoorden het net in, in, het, in het vorige dingetje... dan uh, kan ik die school, uh, bijvoorbeeld cbo school of zo, wel vergeten. Dus ze begrijpen heel goed dat dit een beslissend moment is... voor de rest van hun leven. En dan ben je twaalf. Ja. Maar je mag er toch van afwijken? Ja, natuurlijk mag je er van afwijken. Gelukkig zit ons kind ook op een school... waar ze het, uh, het uh, advies van de docent te zwaar laten meetellen, maar je kan gewoon erop wachten... en het gebeurt ook al dat op het moment dat je dingen in cijfertjes zet... dat je er grafieken van maakt, gaan uh, ouders en gaan de onderwijsinspectie daar op koersen. En dan krijg je toch langzamerhand de score van de school is een 8,7. Ja. Ook al zijn het dan maar momentontnames. En maar je moet toch wel iets toetsen, Frank? Want als, als je het helemaal aan de, aan, aan de beoordelingen van de leraar overlaat... dan krijg je toch een soort subjectiviteit tussen scholen. Ja, maar we moeten niet denken dat we door middel van die grafietjes wel een objectief criterium kunnen krijgen. Er bestaat namelijk helemaal geen objectief criterium. Het, het is weer een voorbeeld van wat ik noem de utopie van de maakbare samenleving. Het idee dat als we er maar regels, protocollen en cijfertjes aan hangen... dat we dan de, de op weerbarstige werkelijkheid naar onze eigen hand kunnen zetten. Dat is een utopie. Een utopie ontaarde altijd in de dictatuur, een fascisme of in anarchie. Dus dit is so. gewoon de dictatuur van de CITO-toets. En daar moet gewoon een keer een eind aan komen. En ik vind het heel goed dat deze uh, 10, 11 mensen dat gezegd hebben. En natuurlijk mag je blijven toetsen, maar Iedereen die in het onderwijs werkt, schoolouders en kinderen... weten dat die CITO-doets verschrikkelijk veel aandacht krijgen. Dat is niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Maar is die ook zo beslissend? Want de inspectie zegt ja, het is gewoon een van de middelen ja. die, die bepalend is. Maar laten we nou eerlijk. Als je een middelbare school wil uitkiezen... de eerste wat ik in een foldertje van een middelbare school zit... wil die naar de VWO, moet die dat CITO-niveau hebben. Wil die naar de HAVO, moet je dat CITO-niveau hebben. Dan is er is toch totaal geen ruimte meer voor enige uh, beslissing... of enige inbreng van de docent die zegt... ja, hij heeft wel een haven. Cito gedaan, maar ik, ik vind toch dat het een VWO-kind is. Okay. Nee, er zijn gewoon vereisten vanuit die middelbare scholen... dat je een bepaald CITO-niveau moet halen. Hoezo? He? Tot slot, die, die kinderen die worden toch ook een beetje klaargestoomd... voor de rest van hun leven. Dus zullen er zullen nog wel meer toetsmomenten volgen. Ja, rijexamen, ja, zwemdiploma. Ja, nou, dat hebben ze misschien al. Maar je ja, wordt op meerdere momenten getoetst. Je moet soms gewoon even presteren. Als ja, je op moet ook wel even presteren. Maar daar heb ik twee kanttekeningen. Ten eerste, je bent twaalf en je moet één toets maken... die de rest van je leven bepaalt. En het tweede wat ik ervan, wat ik ervan vind... is dat uh, uh, uh, je, je, mag best, je mag best toetsen... maar... Je moet er altijd voor zorgen dat op het moment dat iemand aan een toets begint... je ook eigenlijk zeker weet dat hij die toets zal halen. Maar zoals we weten, die CET toets kan je niet halen. Je kan alleen maar een bepaald niveau halen. Okay. Wat jou betreft weg ermee. Weg ermee. Dank, Frank Bosman. Straks maken we kennis met het nieuwe gezicht van de vakbond CNV. Maurice Limmen. 100 jaar reclame. 100 jaar beroemd. Ik durf het bijna niet te vragen, maar uh, mag ik even? De tentoonstelling in de beurs van Berlage in Amsterdam. Zo, mevrouwtje, hij is klaar, hoor. Kijk eens, twee nieuwe spoilers, sportstuurtje en extra brede bankjes. Ik kwam alleen voor een APK. Ja? Ja, betalen waar u wel om heeft gevraagd. Dat is wat u wilt als ondernemer. Stap voor 21 januari over naar Esprit Telecom en bespaar tot 15% op uw zakelijke belkosten. Kijk hoe het werkt op EspritTelecom.nl Ondernemer. Bent u toe aan nieuwe bedrijfssoftware, maar houdt de investering u tegen? Huur dan software van Visma. Snel starten tegen lage kosten. Kijk op vismasoftware.nl huur. Visma. Inzicht, grip, resultaat. Uh, Hans, ja? mag ik wat vragen over de nieuwe regels rondom de BCVA, de WIA, de WGA en de IVA? Waarom? En over de WUBLZ en de AOF. Uh, R-O-D-E-B-O-E-K-J-E. Uh, Oké. Okay.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 Het is 1 minuut over half zeven. hier is het nrs met Jan van der Putten. In noordoost friesland is een stroomstoring. Delen van Dokkum en dorpen in de omgeving zitten zonder elektriciteit. De oorzaak is een brand in een transformatorhuis in Dokkum. Volgens de brandweer was er eerst een explosie. En waterleverancier Vitens waarschuwt dat de stroomstoring... ook gevolgen kan hebben voor de drinkwatervoorziening. Verwacht wordt dat die storing rond Dokkum nog uren duurt. Sudan en Zuid-Soedan overleggen vandaag over het veiligstellen van de olieproductie in Zuid-Soedan. President Bashir reisde daarvoor naar het zuiden af om met de regering daar te overleggen. Zuid-Soedan heeft veel olie, maar de pijpleidingen lopen over het grondgebied van Sudan. En zolang de export blijft, verdienen beide landen eraan. Maar door de oorlog in Zuid-Soedan loopt de productie gevaar. En in Drenthe zijn 19 witoerpenseelapjes in beslag genomen. De eigenaar had ze thuis als huisdier. Witoorpenseelapen komen uit Brazilië en zijn een beschermde diersoort. De eigenaar zegt dat hij niet wist dat apenhouden als huisdier in Nederland verboden is. Hij heeft een proces baal gekregen, de aapjes zijn in goede conditie... en ze zitten nu op een opvangadres. En dat zijn de hoofdpunten. En zit er zitten nog een mooie avondwandelingen in dat horen van Willemijn Hubert? Zit er zeker in, qua temperatuur ja. in elk geval. Want vandaag hebben we een, weer een record verbroken. Het werd met 14,5 graad de zachtste dag, zachtste 6 januari in de beeld... sinds de metingen gestart zijn in 1901. En het is nu nog steeds zacht, op veel plaatsen 13 graden... en het kwik daalt ook maar langzaam. Het ligt vannacht rond een graad of 8. Maar ja, als u dan gaat wandelen, houd er dan wel rekening mee... dat de buien vanuit het zuidwesten over het land trekken. Buigheid neemt ook in de loop van de nacht wel wat af. Wordt het droog en dan zijn er ook opklaringen. En verder staat er veel wind uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig boven land, aan zee en ook op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgen zon- en wolkenvelden en vooral in het westelijke en noordelijke kustgebied kans op een bui. En die wind die blijft stevig doorstaan, maar het is opnieuw zacht met maximaal rond 11 graden. En ook woensdag en donderdag zitten we qua middagtemperaturen nog in de dubbele cijfers. Maar daarna gaat het kwik omlaag. Onvervalste windinval die hoeft u voorlopig nog niet te verwachten. En waar staan de files? Dat horen van John Sirhoka van de ANWB. Op zeven plaatsen, allemaal door ongelukken. Zo staat het op de A2 richting Maastricht. Tussen de Knopert en Eckerswijn en de Hoogte 5 kilometer. Daar is de ook dicht. De A7 richting Hoorn. Tussen Knopert, Sandam en 7 kilometer. Daar zijn de reisstokers de juist weer vrijgegeven. Op de A12 richting Den Haag bij Noodop 5 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dan de A15 richting Europort. Tussen Hoogvliet en Spijkenissen 5 kilometer. Daar is de rechterreis ook dicht. Lange file op de A16 Rotterdam richting Breda. Door een ongeluk bij Knoop Ridderkerk. Daar staat 7 kilometer file. Daar is de linkerreis ook dicht. Het verkeer kan het beste omrijden via de Benelux tunnel en de Ring Zuid. En op de A28 naar Utrecht. 6 kilometer tussen Afrit en Dolder en Knoop terrein reserveert. Daar is één reis ook dicht. En in het oosten van Dand. Door een ongeluk op de A35 en schree richting Almelo. Dan staat tussen West en Delden 7 kilometer. Dit is de dag met Renze Klamer. Vandaag is het de eerste werkdag van de nieuwe CNV-voorman Maurice Limmen. Wie is deze man? Hij zit hier in de studio en we maken zometeen kennis met hem. En de commandant van de Mali-missie, Commodore Theo ten Haft. Hij zwaaide vandaag de kwartiermakers uit naar Mali en stak zijn hart onder de riem. We bellen zometeen ook met Noordoost-Friesland. Dat is getroffen door een grote stroomstoring. En verder zit aan tafel collega Margie Fixen en commentator Frank Bosman. Commodore Theo ten Haaf, u bent als commandant verantwoordelijk voor de Mali-missie. De eerste 14 genie-militairen die zijn vanochtend naar Mali vertrokken vanaf Schiphol. Was het een emotioneel afscheid? Ja, eerst even een kleine correctie. Ik ben als commandant niet verantwoordelijk. Dat is de commandant de strijdkrachten, de generaal Middendorp. En wij voeren wel namens hem de directe leiding over de operaties uit. Vanuit Nederland, hè? Vanuit Nederland, inderdaad. Ja. Dan dat ja, afscheid? Het afscheid, ja, natuurlijk is dat uh, in die zin emotioneel. Dat, dat zie je ook altijd bij uh, de mensen, hè, familie, vrienden. Dat, uh, ja, er zijn natuurlijk de begrijpelijke zorgen die we allemaal zouden hebben. Gaat het allemaal wel goed? Uh, je gaat uh, uh, bijvoorbeeld een zoon of een man uh, voor enige maanden weer... Missen. Moet ik huilende moeders voor me zien? Nee, wel hier en daar een traantje. Maar over het algemeen moet ik zeggen... ook bij het uh, clubje mensen vanochtend uh, zag ik niet een tranenbal. Nee, in tegendeel. Er was uh, gewoon uh, begrip. Uh, Men weet dat het ook uh, bij het vak hoort. Uh, heel praktisch voorbeeld. Uh, ging vanochtend een Dan weg. Ja, die ging voor de zesde keer op missie. Dus die uh, familie, zijn gezin weet dan ook al wel uh, wat ze te wachten staan. Ja, kriebelt het bij uzelf eigenlijk een beetje als militair... als u ze ziet vertrekken? Ja, ik bedoel dat natuurlijk. Ik bedoel, uh, je wil een militaire taak zo goed mogelijk uitvoeren. En het is mooi, zoals deze mensen ook, dat die echt hun taak gewoon goed uh, kunnen doen. Maar bedoel, je wilt u niet ook stiekem mee? Ja, ja. <laughs> ik heb al, ook diverse uitzendingen gehad. En ik zal ook heus nog wel in Mali een uh, keer komen. En ja. uh, wat dat betreft weet ik uh, dat uh, voor de alweer wat uh, oudere mensen in de organisatie. zoals ik dan alweer ben, uh, dat het juist aan jonge mensen moet overlaten. Ik heb zelf een patch gevlogen. En er zijn nu genoeg jonge vliegers die dat, uh, denk ik nog weer veel beter kunnen dan ik dat destijds gedaan heb. Ja, En Persie, in Afghanistan, daar was u naar uitgezonden. Is het een beetje vergelijkbaar? Nee, de, ieder conflict staat weer op zich. En uh, natuurlijk, wij leren van de voorgaande missies. Die lessen trekken we ook wel door in de uh, MINUSMA-missie. Maar om uh, te zeggen dat uh, deze missie vergelijkbaar is met Afghanistan... Uh, dat is niet zo. Heel, nee. heel, heel, heel praktisch voorbeeld. In Mali is gewoon een groot, is heel weinig draagvlak bij de bevolking... voor die uh, extremistische groeperingen. He, dat is in delen van Afghanistan wel anders geweest. Er zijn ook wel weer overeenkomsten. Een voorbeeld is het uh, klimaat. He, dat, en hier zelfs nog extremer in de zomer, waar het heel heet is. Nou, dat uh, stof, uh, zand, dat hebben we in uh, Afghanistan ook uh, meegemaakt. Maar je kan dus niet uh, wat dat betreft uh, zeggen... dat die missies vergelijkbaar zijn. Nu hoor ik u iets zeggen over de bevolking. Ik weet van eerdere missies dat er heel veel aandacht was. Ook juist uh, om de harten van de bevolking te winnen. Door ja. projecten te doen. Hoe is dat uh, in dit geval? Ja, ik denk dat is wel een goede vraag. Uh, dat is goed om ook te duiden dat we natuurlijk niet alleen militairen naar uh, Mali uitzenden. Daarnaast lopen er nog een, een aantal andere programma's. Een heel praktisch voorbeeld weer. Er worden ook politieagenten en marcés naar Mali uitgezonden. Die zeg maar de plaatselijke politie helpen uh, in hun werk, uh, buitenlandse handel. En ontwikkelingssamenwerking voert programma's in Mali uit. Ook daar een praktisch voorbeeld van: Mali als economie groeit, maar de bevolking groeit nog meer. Dus uh, Nederland draagt ook bij aan programma's uh, die, zeg maar, uh, geboorteregeling uh, bevorderen. Ja. Een ander dingetje wat vandaag naar boven kwam, of eigenlijk afgelopen weekend... was die gevechtspakken, militaire en defensievakbonden... die zijn ontevreden over de gevechtspakken die de ja. Nederlandse commando's gaan dragen. Ja. Daarover zei Jean Deby van de vakbond van burger en militair defensiepersoon... zaterdag het volgende op Radio 1. De Amerikanen hebben gevechtspakken waar stoffen van ten in zitten. Die hebben een hogere brandvertragendheid en die zijn beter. De Nederlanders stellen een programma van eisen op en vervolgens komen we pakken. En China, die komen er dan. En die zijn goedkoper, maar dat zijn niet de beste pakken. Is er bezuinigd op de pakken, meneer Ten Haaf? Nee hoor, ik, de pakken waar de mensen nu in vertrekken... die heb ik zelf ook gedragen, dat zijn gewoon prima pakken. Die moeten op een gegeven moment vernieuwd worden. Dan stel je als Defensie kwaliteitseisen op... Ja. Dat doen echt geen mensen met, uh, een, uh, over één nacht ijs. Ook die mensen weten waar ze over praten. Nou, die nieuwe pakken voldoen ook aan onze kwaliteitseisen. Dus uh, ik begrijp wat dat betreft deze opwinding niet. Want zijn die kwaliteitseisen niet een beetje verouderd? Wanneer zijn die opgesteld? Nee, de, sterker nog, bij ieder nieuw programma... herijken we juist weer ook dat soort eisen. Dus die zijn wel degelijk met de actualiteit... waar ze gewoon rekening mee houden. En ja. mocht het zo zijn hè, dat wij alsnog merken... dat ergens iets niet voldoet met materieel... dan passen we dat uh, ook snel aan. Maar ik heb ook gelezen dat de woordvoerder van Defensie zei dat die pakken uit Nederland... want heel, ja. nou, heel veel uh, militairen uit de hele wereld die kopen die pakken in Nederland. Daar schijnen ze nog beter te zijn. Dat werd ook onderkend door een, uh, door een uh, woordvoerder van Defensie. Wilt u niet de militairen met de best mogelijke bescherming daarheen sturen? Ja, maar dat, uh, als je op een gegeven moment eisen stelt. waaraan dan nieuwe pakken moeten voldoen. en die pakken voldoen aan die eisen, dan is dat uh, ook goed. Ja, maar als het nog beter kan, is dat natuurlijk nog mooier. Ja, en aan de andere kant, we hebben natuurlijk ook altijd andere afwegingen te maken. Want net zo goed als we bijvoorbeeld ook uh, containers. gepanzerde containers van mensen meenemen. Ja, je moet natuurlijk alles bepalen. En op een gegeven moment heb je ook een bepaald budget. Maar er is een uh, minimumniveau, daar gaan we zeker niet onder zitten. Maar het budget heeft wel meegespeeld in de keuze? Nee, dat doet het altijd. Men in die zin is dat niets anders dan met voorgaande voorgaand materiaal wat ik, we ook hebben aangeschaft. Ik begreep bijvoorbeeld dat het hem kan zitten in de, in de brandvertraging in zo'n pak. Dat het bij die pakken van Defender M, dat, dat Nederlandse merk, dan, dan langer duurt voordat brand er doorheen komt dan bij het pak wat er nu gebruikt wordt. Klopt dat? Ja, de, dat is een van de aspecten die altijd bij pakken ook bekeken worden. Dus ook die nieuwe pakken, die hebben ook een brandvertraging. Er zijn andere ge, gebruikersgemak, slijtvastheid. Dus al dat soort zaken worden allemaal bekeken. Maar kan het zo'n extreem zijn dat iemand met een oud pak na een bernbom uh, uh, sneller zeg maar overlijdt dan iemand met een nieuw pak? Of met, met zo'n Defender pak, zo'n Nederlands pak? Nee, ja, ik bedoel kijk, uh, ja, in die zin alles uh, kan. Maar laat ik zo zeggen, het moet niet een beeld ontstaan dat we met inferieure spullen weggaan. Als er een discussie is, dat zal het hooguit zijn om een tien en uh, een negen. Maar niet uh, om iets wat onvoldoende is. Uh, Oké. Okay. Dat, want dat beeld is er wel vanuit de vakbond, Maar u zegt, onze ja. pakken zijn een 9 op schaal van 10. Dat uh, durf ik zeker te zeggen. Ik heb uh, tot nu toe in mijn hele carrière, en dat spreek ik ook in eigen ervaring... altijd gewoon goede spullen mee gehad. En we stellen dat ook met de komende missies zeker dat dat ook blijft gebeuren. Dat is een uh, belang uh, wat we heel erg goed uh, als Defensie voor ogen hebben staan. Ja. Frank Bosman, je had nog een vraag uh, aan het begin van het uur. Die mag, die mag je dan nu wel stellen. Ja, ik was toch bedoeld, uh, Er wordt ook een aantal critici van de missie in Mali die zeggen dat Nederland eigenlijk gewoon... Ja, spierballen moet laten zien om weer mee te tellen op het hoogste internationale niveau. De G20 wordt dan op dat moment genoemd. Voelde, voelt u zich als militair of voelen uw militairen zich dan niet een, een speelbal van allerlei ingewikkelde internationale politieke verhoudingen? En hoe, hoe, hoe, hoe gaat het op de werkvloer, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, ik denk, kijk, het is een groot goed in onze democratie dat de politiek beslist over inzet van militairen en als dan dat besluit genomen is, dat militairen daar gewoon uh, loyaal uitvoering aan geven. Voor die uh, beslissing die de, in dit geval de regering neemt, wordt natuurlijk ook advies gevraagd en in dit geval het militair advies van de commandant de strijdkrachten, de generaal Middendorp. En uh, ik heb het nog niet meegemaakt in mijn carrière dat er uh, zeg maar, uh, een militair advies in de wind werd geslagen. Nou, hier is dat ook allemaal goed gelopen. Er is uh, goed overleg uh, geweest. De commandant de strijdkracht heeft geadviseerd. De regering heeft een besluit uh, genomen. Nou, u heeft in de Kamer daar ook uh, de discussie over kunnen volgen. En uh, we gaan echt op pad met een uitvoerbare missie. Het, het wordt ook uh, vooral gepresenteerd, toch wel als een opbouwmissie, maar de kans is toch wel vrij groot dat er ook gevochten gaat worden. Ja, maar daar hebben we ook nooit een geheim van gemaakt. Nee. Kijk, wij dragen ook een militair uniform... juist omdat we naar gebieden gaan waar risico's zijn. En ook in Mali kunnen we ook in gevechtshandelingen komen. Dat, dat, dat is gewoon mogelijk. Daar lopen we niet voor weg. We hebben onze troepen daarvoor goed uitgerust. De commando's hebben goede voertuigen bij zich... beschikken zelf al over stevige bewapening. Mocht dat misgaan, dan kunnen ze nog een beroep doen op een quick react. Force, dat is dus een snel inzetbare eenheid van MINUSMA, die de ja. commando's bijvoorbeeld direct kan ondersteunen. Is dat nog niet genoeg, dan hebben we ook onze Apaches die nog ondersteuning uh, kunnen leveren. Is dat uh, nog niet genoeg, dan kunnen we ook nog een beroep doen op de Fransen uh, van uh, Serval. Dus ik, ik, ik de hoor al. U heeft het uh, al, u heeft het goed geregeld. Dank, Theo Ten Haaf, commandoor van de Mali-missie. Het uh, noordoosten van Friesland is getroffen door een grote stroomstoring. Een brand in het transformatorhuis zou de oorzaak zijn. Jasmijn Dielissen van Netbeheerder Liander, goedenavond. Wat is er precies gebeurd? Goedenavond. Um, wat, wat precies de oorzaak is, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Uh, dat er wat aan de hand is in een uh, transformatorhuis, dat, uh, dat klopt. Ja. Um, dat is in de buurt van Dokkum. Um, wat ik weet is dat uh, het Noordoost-Friesland... Ameland en Schiermonnikoog zonder, uh, zonder stroom... Want waar zit u zelf? Maar, want ik, ik heb u nu aan de telefoon dus waar u bent. Is daar geen stroomstoring? Nee, nee, nee. ik bevind mij in, uh, in het zuiden van het land uh, okay. op dit moment. Um, wat ik, wat ik weet is dat, uh, dat die storing uh, daar is of was, uh, moet ik zeggen. Want collega's uh, zijn uh, meteen ter plaatse uh, gegaan... en hebben daar geprobeerd de stroom om te leiden, zoals dat heet. Dus via andere kabels uh, die niet defect zijn... Uh, de mensen weer van stroom te voorzien. Ja. En dat uh, is in ieder geval voor een deel gelukt. We krijgen berichten dat, uh, dat mensen weer stroom hebben. Ik heb alleen nog niet in beeld hoeveel mensen dat zijn op dit moment. En krijgt u al signalen door over de problemen als gevolg van die stroomuitval? Uh, hoe bedoelt u precies? Nou, wat, wat er door veroorzaakt kan worden. Misschien uh, machines die stoppen. Ik weet niet wat er allemaal kan gebeuren. Dat zult u beter weten dan ik. Uh, nou ja, geen stroom uh, betekent dat alles wat op stroom uh, werkt... Uh, het niet doet op dat moment helaas. Ja. Um, maar is... geen specifieke signalen daardoor. Wij worden natuurlijk wel gebeld door klanten... Uh, uh, die zonder stroom zitten. En uh, ja, ontzettend vervelend natuurlijk. Daarom uh, zetten we ook uh, alles op alles... Om, uh, om zo snel mogelijk iedereen weer van stroom te voorzien. En ja, wanneer denkt u dat het weer volop is? Uh, ik kan dat op dit moment helaas nog niet precies zeggen. Er wordt hard aan gewerkt en uh, nou ja, we, zijn, we zijn bezig. Uh, mensen die krijgen langzaam weer stroom. Maar wanneer iedereen weer stroom heeft, dat uh, weet ik op dit moment nog niet. Dus voor nu even dineren bij kaarslicht? Um, ja, ja, helaas wel. Maar uh, <lacht> nou ja, kan ik kan u verzekeren dat, uh, dat mijn collega's uh, druk bezig zijn om, uh, om zo snel mogelijk uh, iedereen weer uh, van stroom te voorzien. Dat is mijn dealissen van Liander. Bedankt. Graag gedaan. For this celebration, just drop your coat and hit the floor. Slide into the right is the night. Lockdown hoor u van Giovanca. Maurice Limmer heeft zijn eerste werkdag erop zitten... als voorzitter van het CNV. Flexcontracten, koopkrachtplaatjes... en nog altijd te hoge werkloosheid uitdagingen te over voor de jurist die in de vakbondscultuur is opgegroeid. En meneer Limmer was deze dag anders dan alle anderen? Nou, het, als u het zo vraagt, dan ben ik bijna geneigd om te zeggen... het waren negen onvergetelijke uren. Maar <lacht> nee, het was, het was op zich een, een hele leuke dag natuurlijk. En we hebben vanmiddag bovendien met een aantal mensen... bij ons ook een, een, een oude nieuwe receptie gehad. Dus het was ook nog een gezellige dag. Waar ja. gaat u als eerst uw tanden inzetten? als kerstverse voorzitter? Nou, ik denk dat eigenlijk, en u zei dat al... de flexibiliseringstrend op de arbeidsmarkt... dus dat er steeds meer mensen een contract hebben... waarbij ze eigenlijk van het ene op het andere moment... op straat gezet kunnen worden. Nou, dat is echt een trend waar we wat aan willen doen. Oké, okay, gaan we zo meteen verder over praten. Er is vandaag ook een rapport verschenen van ABN AMRO... met een sombere teneur, voor, als, voor, voor u zeker als vakbondsman... namelijk tot 2024 wordt het knokken voor een baan. Dan zink je, er moet toch een beetje van in de schoenen, denk ik. Nou ja, dat is ook de praktijk zoals wij die op dit moment uh, beleven. Kijk, onze leden kijken natuurlijk ook wel uh, televisie en horen de radio... en dan hoor je af en toe economen praten over het verschil... tussen een half procent groei of 1% uh, procent groei. Maar ja, wij rekenen het gewoon eigenlijk alleen maar af op banen. Banen en nog eens banen. En pas als die komen, dan zien wij weer wat herstel. En dat zien wij eigenlijk in uh, nog heel weinig sectoren op dit moment. Ja. Maar is groei uh, met banenverlies wat u betreft geen groei? Nou, dat is in ieder geval niet het soort van groei waar onze leden op zitten te wachten. En dat zal volgens de definities van economen... Ongetwijfeld groei zijn, maar ja, dat is niet waar wij op zitten te wachten. Wat wij ontzettend belangrijk vinden, is dat mensen gewoon hun eigen uh, onderhoud kunnen voorzien. Ja, en met die cijfers die je nu hebt, uh, is er echt een hele andere arbeidsmarkt dan, laten we zeggen, vijf, zes jaar geleden. U wilt die flexibilisering aanpassen. Wat deugt er eigenlijk wel aan aan die flexibilisering? Nou ja, je kunt flexibilisering op verschillende manieren bedoelen. Hè. Um, wat ik, waar wij erg tegen zijn, om maar even heel simpel te zeggen, dat is dat iedereen zomaar van het ene op het andere moment ontslagen kan worden. Maar flexibilisering in de zin van dat je zelf kunt bepalen um, uh, wanneer je werkt of waar je werkt. Hè. Dus dat je bijvoorbeeld gaat telewerken of dat je probeert om in een goede werk-privé combinatie te komen, zodat je bijvoorbeeld ook uh, goed voor je kinderen kunt zorgen. Nou, dat is het soort van flexibiliteit waar, waar onze leden wel degelijk wat uh, aan hebben. Daar zijn jullie voor. Maar kunt ja. u dan eens een keer concreet uitleggen waar u precies tegen bent? Nou, Waar wij tegen zijn, dat is dat er steeds meer mensen in Nederland... een arbeidscontract hebben, waarbij het mogelijk is... om van het ene op het andere moment ontslagen te worden... zonder dat je dus enige zekerheid hebt over je inkomen. Nou, En dan zijn er een heleboel verschillende soorten flexibele contracten. Je hebt contracting, je payrolling. Ik kan u een heleboel termen gaan noemen. Ja. Het is eigenlijk een, een, een soort van een, een veelkoppig monster... waarbij er elke keer weer een, nieuw, een, een nieuwe gedaante eh, opdoemt. Maar de kern, en dat hebben ze allemaal gemeen... dat is dat werknemers eigenlijk heel onzeker zijn over hun baan, want je weet vandaag niet waar je morgen werkt. Ze dus zijn te flexibel, de contracten. Jazeker. Hoe zit het met uw contract? Um, nou, dat is interessant. Ik ben voor, um, uh, voor vier jaar gekozen. Dus dat is, dat is de termijn. Dus je zou kunnen zeggen dat ik een contract voor, voor uh, bepaalde tijd heb. En ze, konden, ja. ze kunnen ondertussen niet flexibel van nu af? Nou ja, dat, dat zullen we allemaal <laughs> nog zien. <laughs> ja. Dat zullen we nog zien. De focus, zo heeft CNV eerder laten weten... ligt ook op de groei van koopkracht. Hoe pakt u dat aan? Nou ja, wij proberen daar natuurlijk in CAO's ook afspraken te maken. Maar wij kijken wel altijd heel erg goed naar waar het kan. En er zijn nu wel degelijk ook sectoren in Nederland waar het goed gaat. En dan met name natuurlijk de sectoren die gericht zijn op de export. He, er zijn ex exporterende sectoren waar wel degelijk wat te verdelen valt. Ja, en als je dan gaat kijken naar de koopkrachtontwikkeling van de afgelopen vijf jaar volgens mij is het zo dat als je gaat kijken naar de gemiddelde CO-overhoging, dan houdt die amper nog de inflatie bij. Dus dan kun je echt op de plekken waar het goed gaat kunnen we wel zeggen van jongens, laten we eens even kijken voor wat te verdelen is. Ja, Frank Bosman? Ik vroeg me nog even af, uh, we hoorden net over de sectoren waar het nog wel beter gaat, maar ik voel me even aan de andere kant. Wat was nou de sectoren waar nou het hardst naar beneden gaat qua baan? Waar, waar vliegen de banen echt met, met cohorten tegelijk de deur uit. We gaan wel heel slecht. Nou, er zijn een aantal sectoren waar het slecht gaat. De bouw is natuurlijk een heel bekend uh, voorbeeld. Uh, als je gaat kijken naar het aantal bouwvakkers... dat op dit moment op, uh, op straat staat, dat is echt enorm. Daar heb je in de afgelopen vijf à tien jaar... gewoon heel veel werkgelegenheid verloren. Maar wat je daar ook ziet gebeuren... dat is eigenlijk een andere trend die we ook zien op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk ook uh, dat je ziet dat er vervanging... of zo je wilt verdringen op de arbeidsmarkt is. Waarbij er ook mensen soms van buiten Nederland naar... Uh, dit dat soort beruchte Oostbloklanden... Oostblok ja, zeker. En dat zijn eigenlijk die twee ontwikkelingen gezamenlijk, die eigenlijk voor onze achterban... een hele zorgwekkende uh, situatie betekent. Want dat, het zorgt er ook voor dat mensen het gevoel hebben... dat ze eigenlijk niet meer een kans hebben om weer terug te keren op de werkvloer. En ja. dat is eigenlijk hoe fundamenteel die onrust is op dit moment. Dan even over uzelf. U bent nu de kapitein van de vakbondcentrale. U kwam daar binnen 13 jaar geleden als jurist... Had u toen al wel een beetje een vakbondshart... of was u vooral op de, op de, op de juridische dingen gefocust? Nou, dat, is, dat ging eigenlijk als volgt. Ik was um, jurist ontslagrecht. En ik merkte dat ik um, voor, uh, voor werknemers... Dat, dat, ja, dat, dat geeft mij gewoon een drive. Dus dan... dan... Daar ren ik graag een stapje harder voor. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk zo leuk om te doen. Toen was de overstap naar de vakbond eigenlijk een hele uh, voor de hand liggende. En voor mijn gevoel is het werk bij een vakbond eigenlijk op alle niveaus... en in alle rollen ongeveer hetzelfde. Je probeert je gewoon het vuur uit de sloffen te lopen voor, uh, voor de leden... om ervoor te zorgen dat ze hun baan behouden. En als dat niet uh, lukt, om er dan voor te zorgen... dat ze op een fatsoenlijke manier weer door kunnen. Ja. Toch moet je dan steeds meer mensen ook uitleggen wat het nou precies is een vakbond... en, en wat je dan ook onderscheidt van de andere vakbonden. U bent dan van de C. V, waar, waar staat die C nog voor voor u van Christelijk? Nou, die C die zie ik altijd vooral zo... dat je kijkt naar wat het in de praktijk betekent. En voor ons is dat dat wij proberen om in een overlegtafel... gewoon in eerste instantie op een constructieve manier te beginnen. En te zeggen van, nou, hoe kunnen we er gewoon op een reële manier uitkomen? Dus dat is ook, zo je wilt, het, het, het harmonie denken. In vakbondswerk kom je er ook wel achter dat dat ook wel weer zijn grenzen heeft. Dus soms kan het niet op een vriendelijke en leuke manier. Ja. Maar uh, dat is wel altijd onze intentie waarmee we uh, aan de overlegtafel plaatsnemen. Maar het heeft niet iets te maken nog met voor christelijke werknemers... of, of daar extra op letten... Of... Nou, het is op dit moment zo. Het heeft ook te maken met christelijke werknemers. Maar het wordt met name ook breder uh, beleefd. Als we kijken naar onze achterban. Dan zien we ook dat een heleboel mensen juist lid worden van het CNV. Omdat ze op een realistischere manier hun belangen behartigd willen zien worden. Nou, en ik denk dat we dat op een heleboel verschillende tafels ook waarmaken. Ja. Frank Bosman, zit jij bij een vakbond? Nee, ik ben niet bij een vakbond. Maar ik zou, ik zou bijna de neiging krijgen om me aansluiten met, uh, met dit goede verhaal. Ja? Ja, maar ik vind het natuurlijk wel, wel jammer... Dat, uh, dat de christelijke identiteit natuurlijk wat verwaterd... naar een soort algemeen harmoniemodel van laten we vriendelijk uh, tegen elkaar zijn uh, en dergelijke. Dat vind ik ja. natuurlijk wel jammer. Wat mij betreft zou die C, net is bij het CDA trouwens... zou die C nog wel wat geprononceerder mogen. Maar misschien vraag ik dan te veel. Nou, kijk, het is niet zo dat, dat onze... Laat ik het anders zeggen, onze christelijke identiteit die lichter... maar die heeft een veel bredere uh, aantrekking dan alleen maar specifiek op mensen die dat vanuit religieuze motieven doen. Ja. Dus het is niet zo, niet zo dat wij in onze statuten... allerlei ingewikkelde discussies voeren. Dat speelt eigenlijk op dit moment helemaal niet. Wat mensen nodig hebben, dat is dat ze het idee hebben... dat als hun belangen behartigd moeten worden dat dat gebeurt op een manier ja, die bij hen past. Maar hebben ze dat idee? Want ik heb zo vandaag een beetje om me heen gevraagd... ook bij wat leeftijdsgenoten. Zelf ben ik ook denk nog in de categorie jongere werknemers. Uh, ja, het, het, het besef leeft niet zo van we hebben een vakbond nodig. Merkt u dat? Nou, dat is heel verschillend. In de ene sector wel, in de andere niet. Ik heb zelf jarenlang cao's onderhandeld... en sociaal plannen onderhandeld in de ICT-sector. Maar waarom heb ik name... die nodig? U heeft uh, ons nodig, hè? ik vind het altijd, <gif> laten we vooral in het wij praten. Ja. Uh, uh, u heeft ons nodig omdat op het moment dat er iets fundamenteel mis is bij u uh, uh, in de organisatie waar u werkt. En als het er dan om gaat van hoe kun je ervoor zorgen dat ook werknemers daar op een reële manier aan hen wordt gedacht. Dan is het gewoon heel verstandig om dat niet in je eentje te willen opknappen, maar om dat met elkaar te doen. En dan heb je de, nou, de PNO-afdeling, de, de ondernemingsraad. Ja, maar dat zijn allebei essentieel andere instituten. Waar het om gaat met een vakbond, het is dat je eigenlijk... als een stel collega's tegen elkaar zegt... van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we met elkaar... op een reële manier... Uh, tot zaken komen dat je bijvoorbeeld een cao sluit. Hè, zodat je met elkaar ook... Uh, afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden. Nou, dat soort zaken, dat helpt. En ik geloof er ook heel erg in dat dat een toekomst heeft. Omdat ik gemerkt heb, bijvoorbeeld in mijn tijd... dat ik werkte in de ICT-sector. Dat ook mensen zonder... Een, een, een grote vakbondsachtergrond... of zonder allerlei ingewikkelde beelden over ideologisch... Het maar wat uh, belangrijk vinden om als het misgaat. Omdat dat het gewoon op een nette manier wordt geregeld. Ja, wat kan er beter binnen de CNV? Kort tot slot. Nou ik denk dat wij op dit moment uh, goed bezig zijn. Als het gaat om uh, het, uh, te kijken naar jongeren. Maar ik denk dat we uh, op dat punt zeker ook nog verder kunnen ontwikkelen. En wat voor ons daarbij kern is. Dat is dat we proberen om ook niet alleen aansluiting te zoeken bij arbeidsvoorwaarden. Maar ook bij de inhoud van het, uh, van het werk. Dus daar zijn we hard mee bezig. Focus op de jongeren meer in de toekomst. Ja. Oké, okay, nou, misschien word ik dan ook nog wel lid. Ik sluit het niet uit, Margje? Ik ben het al. Oh, je bent, je bent het al? Oh. Ja, kijk, dat vind ik nou heel goed nieuws. Dat vinden we wel positief. bij de FV, ja, natuurlijk. Ja. Wij zijn aan het einde gekomen van onze uitzending. Bedank onze gasten Maries Limmen, Frank Bosman en commandant Theo van Haaf. Straks in uh, Kunststof de aan jonge acteur Maarten Heymans, die Ramse Shaffi gaat vertolken. Daar wordt uh, mee gepraat. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.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 Dit is Radio 1.